Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De FNV pleit voor extra betaald verlof voor werkende ouders en mantelzorgers. Volgens de vakbonden is het door de coronacrisis lastig om werk te combineren met de zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Ouders moeten vaker thuis blijven, bijvoorbeeld als kinderen verkoudheidsklachten hebben. En mantelzorgers merken dat de dagbesteding niet altijd op volle sterkte is. Verder is er het risico dat met name vrouwen weer stappen terug doen op de arbeidsmarkt, zegt de FNV. Een groot deel van het personeel op de afdeling bloedafname van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is positief getest op het coronavirus. Volgens AT5 gaat het om 9 van de 13 medewerkers. Patiënten zijn niet ingelicht over de besmettingsgevallen. Volgens het ziekenhuis is de kans klein dat zij besmet zijn geraakt omdat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen en er maar kort contact is tussen medewerkers en patiënten. De grote dierentuinen in Nederland kunnen alleen overleven als ze reorganiseren. En zelfs dan bestaat nog het risico dat ze failliet gaan. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen tegen nu.nl. Volgens de directeur van de vereniging is een deel van de inkomsten door de corona-epidemie weggevallen. Maar lopen de kosten gewoon door. De problemen variëren van substantieel tot heel groot, zegt hij. De Rotterdamse diergaarde Blijdorp moet bijvoorbeeld afscheid nemen van een kwart van het personeel. Voetbalclub FC Emmen is boos omdat de KNVB de sponsordeal met een seksshop heeft afgekeurd. De voetbalclub wilde de winkel als shirtsponsor... maar volgens de KNVB is dat in strijd met de goede smaak... en kan er een link worden gelegd met de seksindustrie. De voorzitter van Emmen is niet te spreken over de argumenten van de Voetbalbond. En verder zegt hij dat jongeren sowieso niet in de shirt zouden spelen... en dat hij het er niet bij laat zitten.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 Is pura tentatie. ZANG EN MUZIEK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 Baby, go. wie jij nu bent, want baby, ik word gek van jou, ik word gek van jou, ik, ik, ik ben met die tigers, tigers, tigers, tigers, en we hangen niet met liars, liars, liar liars, en liar, liar, je X die